10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Nederlandse reders moeten hun schepen zelf kunnen verdedigen tegen piraterij. als de overheid die veiligheid niet kan garanderen. Dat zei Pieter van Vollehoven. in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. In een KRO-radioprogramma Goedemorgen Nederland zei van Vollehoven dat de Nederlandse regering gewapende private beveiligers aan boord van Nederlandse schepen gewoon moet toestaan. De stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie heeft een advies van die strekking uitgebracht aan de regering. Kopers van nieuwbouwwoningen moeten vaak veel te veel betalen voor het meerwerk dat bouwers uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. Voor normale voorzieningen, zoals de aansluiting voor een vaatwasser in de keuken, betalen kopers de hoofdprijs. Ook aanpassingen zijn peperduur. In sommige gevallen kost het verplaatsen van stopcontacten vaak honderden euro's per stopcontact. Andersom krijgen kopers geen euro of heel weinig terug als ze werk in hun nieuwe woning laten vervallen. In 2007 werd ook al geconstateerd dat bouwers te veel rekenen voor meer werk. De toen gedane beloftes van wetenschap zijn volgens de vereniging Eigen Huis nog steeds niet nagekomen. Het KLPD heeft tot nu toe bijna 400 tips over de schietincidenten op snelwegen binnengekregen. Ongeveer 30 tips hebben volgens het KLPD bruikbare informatie opgeleverd. De afgelopen weken zijn op de snelwegen in de Randstad 44 auto's beschoten, vooral bij Rotterdam. De dader of daders gebruiken vermoedelijk een luchtbuks. Twintig medewerkers van het KLPD onderzoeken de incidenten samen met rechercheurs van de politie Rotterdam-Rijnmond. Voor de gouden tip is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor een betalingsregeling. Inmiddels zijn er ruim 300.000 mensen met een gedwongen betalingsregeling. Directievoorzitter Roger van Bokstel van zorgverzekeraar Mensis vertelt hoe mensen in de problemen komen. Er zijn mensen die onderschatten dat ze ineens het verplicht eigen risico krijgen... of bij moeten betalen voor medicijnen of hulpmiddelen... En dan komt die accept in de bus, en dan hebben ze gewoon uh, ja, te weinig uh, cash voorhanden. Als iemand een betalingsachterstand van zes maanden heeft, wordt hij aangemeld als wanbetaler bij het college voor zorgverzekeringen. De premie stijgt dan met 30 procent. De achterstallige betalingen worden bij wanbetalers ingehouden op het inkomen, de uitkering of de zorgtoeslag. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een goed boekjaar achter de rug. De winst van de op één na grootste verkoper van gedestilleerde dranken ter wereld steeg met 8% naar 1,9 miljard euro. Het concern bezit een groot aantal merken, waaronder Jameson en Malibu. Pernod Ricard zegt dat het geen last heeft van de zwakke consumentenbestedingen. Vooral in Azië wordt er meer sterke drank gedronken. Het weer wisselend bewolkt met langs de noordkust een beetje regen. Vanmiddag, flinke zonnige periode, het blijft overal droog. Bij weinig wind wordt het 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. ANWB Verkeersinformatie: alle files op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij knopend Hoevenlaken 5 kilometer file. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaar en Hoogmade en 2 kilometer. A28 dan, Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst, 4 kilometer. Na een ongeluk, de weg is weer vrij. En verderop op de A28 tussen Amersfoort-Vathorst en Knopert-Hoevelaken, 3 kilometer. Ik ben directeur beleggingsfondsen van een hele grote bank.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 Sven Kokkelman. Nederland veronachtzaamt het belang van de toerisme-sector. Computerhackers willen de wereld verbeteren en vechten elkaar daarom de tent uit. De toenemende overheidsbemoeienis leidt in de prostitutie alleen maar tot nog meer problemen. Nu zie je het al met kapsalons, met massagesalons. Het begint allemaal al heel verdekt te worden, want het moet toch ergens naartoe. En een tumeur van Henk Spaan. Het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit. <coughs> Pardon, van Kako Goedemorgen Nederland. De regering, dames en heren, heeft negen topsectoren aangewezen... waar extra investeringen worden gedaan om hun positie te verstevigen. Maar één sector wordt helemaal vergeten. Sterker nog, bij toerisme en recreatie wordt zelfs geld weggehaald. Hans Haakens, goedemorgen. Heel goedemorgen. U bent van de Nationale Raad voor, de, voor Toerisme, Recreatie, Horeca en Vrije Tijd. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen... moet toerisme en recreatie op één plek tussen die uh, topsectoren komen? Nee, dat ga ik niet roepen. Er zijn wel 180 branches die niet met name genoemd worden... en toch op een of andere manier wel hun bijdrage leveren aan de nationale economie. Maar de gastvrijheidssector, de gastvrijheidseconomie... Dan praten we toch over een... een de verte... gastvrijheidssector? De gastvrijheidseconomie. Oh. Dan heb je het over toerisme, recreatie, horeca, vrije tijd. Je hebt het over de evenementen, je hebt het over... Uh... Een veelheid van bedrijven. Alles bij elkaar praat je over 50.000 bedrijven in Nederland. Elke ja. plaats in Nederland heeft de nodige representanten uit deze sector. Ja. En, en zij zijn wel, als we toch even de relatie maken met de topsectoren. Ja. Zij zijn wel heel voorwaardelijk voor het succes van die topsectoren. Want al die kenniswerkers die we nationaal graag binnen huis willen houden. En die we internationaal graag naar Nederland willen halen. Ja. Die willen behalve hier een, een prachtige baan en een prachtige uh, woning. Willen ze hier ook gewoon... Uh, ja, goed, een, een, een plezierige omgeving hebben om ook te recreëren. Om, ja. he, een bepaalde quality of life. Ja. Dat, dat is waar we voor staan. Ja. En dat is, een, dat is, dat is ja, denk ik heel, heel relevant. En niet een of ander iets wat gewoon uit de lucht komt vallen en vanzelfsprekend aanwezig is. Daar ja. moet je wel gewoon voor werken. Ja, goed, maar dat is, lijkt me ook een taak van het bedrijfsleven zelf. Dus als ik een hotel heb, dan is het toch mijn eigen toko-zak maar zeggen. Waarom moet de overheid er dan geld bij doen? Nou, wij, wij vragen ook geen voorkeursbehandeling... maar wat we ook niet vragen is dat we als een laatste wiel aan de wagen uh, meedoen... De sector is, staat toch voor heel veel bedrijvigheid, heb ik zojuist gezegd. Veel omzet. We, we, we, we, we betalen keurig onze belastingen. Groter maar, dan de landbouwsector, hè? Uw gastvrijheidssector. Ja, maar ik wil, ik wil geen afgeluk doen aan de landbouwsector. We zijn gewoon een belangrijke sector. Maar als je kijkt naar het nieuws... Nou, dan, dan gaat er vaak heel veel meer aandacht naar de landbouwsector uit... dan dat je kijkt naar wat, wat, wat, wat doen wij. En je, praat, ja, je praat over 35 miljard omzet. En ja... Uiteindelijk is het niet alleen een economische factor van betekenis. het is ook gewoon een. De aantrekkelijkheid van steden, van gemeentes, zijn vaak wel te relateren aan van nou wat gebeurt er nou daar op het plein in het centrum. Ja. Er is een congres. Ik kom dan met een boot in een jachthaven aanvaren. Mm -hmm. Ik ga s'avonds neem ik een ga ik naar de Schouwburg. Dat soort zaken zijn. Heel relevant om uiteindelijk je keuze te bepalen. Daar wil ik ook gaan wonen en ja. daar wil ik eigenlijk ook gaan werken. Als je in een omgeving zit waar niks gebeurt, ja. Ja, dan, dan, dan ga je zeker in het internationale veld toch aan, aan, aan aantrekkelijkheid verliezen. En, en, en wij vragen eigenlijk aandacht voor dat economische belang, maar ook het maatschappelijke belang. Ja. Maatschappelijk in de zin van nou ja, welbevinden, ja. Uh, cohesie, want da, da, quality of life. Dat, ja. dat, dat doen we. Voordat u de hele uitzending voorpraat, ik, oh, ik wil nog even een vraag stellen tussendoor. Namelijk, eh, concreet, hoeveel geld hebt u nodig en waar moet dat geld dan heen? Nou Concreet vragen we aandacht voor het belang van de, de internationale promotie van Nederland. Daar hebben we het, het Nationaal Bureau voor Toerisme en, Crea en, en uh, Congressen. Belangrijke club. En dat internationale speelveld, daar, daar is iedereen actief. En dan moet Nederland ook zijn deuntje in, uh, in meezingen. Doen we dat niet, dan we gewoon uh, internationale exposure. Uh, lees toeristen, lees zakelijk verkeer. Lees gewoon bedrijvigheid wat niet in Nederland neerslaat. En uh, uiteindelijk voor ons weer een heleboel voorzieningen oplevert. Maar hoeveel geld? Dat is eigenlijk heel bescheiden. We vragen gewoon het terugdraaien van de voor, voorziene uh, bezuiniging hier. Uh, het is gewoon penny wise, pound foolish. En dat is welk bedrag? 15 miljoen euro. 15? Miljoen, het is peanuts. Maar het is, is wel heel belangrijk... omdat die bijdrage van de Rijksoverheid... Ja. die gecombineerd wordt met private investeringen... uiteindelijk wel zorgen dat, dat mensen geattendeerd worden. Want als je in China zit... Ja, dan moet je wel geattendeerd worden op Nederland. Zeker ja. als, als mensen vanuit Frankrijk en België en Duitsland daar heel hard op inzetten. Ja, over Chinezen gesproken, um, uh, We begrijpen uit de sector zelf dat uh, Nederland wel erg weinig doet om die Chinezen hier uh, een beetje wegwijs te maken. Want ze spreken vaak geen Engels en lezen uh, het Westerse uh, schrift niet, zal ik maar zeggen. Dus ja. ons alfabet niet. Uh, um, de, dus er zijn uh, ondernemers die zeggen: Nou, wij hangen keurig Chinese bordjes op met waar de toiletten zijn en zo. Dan besteden <lacht> ze ook veel meer geld. Zou dat niet ook gewoon moeten op Schiphol en, uh, en op. Hele toeristische trekpleisters waar je weet dat er veel Chinezen komen? Nou, die Chinezen die komen gewoon steeds vaker deze kant uit. En we zijn ontzettend stom als we daar niet goed op inspelen. Antwoord is ja, dus. Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Goed. U gaat volgende week praten met de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dat is Henk Bleker. Nou, hij gaat praten met de Tweede Kamer. En we hebben de Tweede Kamer hopelijk goed geïnformeerd. En dat zij ook inderdaad de staatssecretaris aanspreken dat hij dit, eh, ook, ook zijn, zijn coördinerende rol binnen het kabinet... Eh, ook eh, ja, beter waarmaakt dan hij eh, tot, tot nu toe heeft laten zien. Maar van de andere kant, we zijn eh, hoopvol dat eh, hij met, met een duidelijke visie van de ja. sector... Eh, daar zijn voordeel mee doet. Ja, hij kan ook koppig zijn, hè. Ja, maar goed, als hij koppig in de goede richting is, vind ik dat niet verkeerd. <laughs> Hans Hakers van de Nationale Raad voor Toerisme, Recreatie, Horeca en Vrije Tijd. De gastvrijheidssector dus. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Steeds vaker grijpen gemeentes alles aan om prostitutieramen maar te kunnen sluiten. Maar wat zijn de gevolgen van deze sluiting eigenlijk voor de prostituees zelf? Renate Curfs ging gisteren naar de Achterdam in Alkmaar. Maar afgelopen nacht 64 van de 92 ramen zijn gesloten. Dit gedeelte van 4 ramen gaat dicht. Dit gedeelte twee 2 ramen gaat dicht. Deze 8 gaat dicht. Daarachter. 9, die gaat dicht. Kees van Ooijen, raamexploitant hier op de Achterdam in de Alkmaar. Waarom moeten al die ramen nu eigenlijk dicht? Die ramen die moeten dicht van het wegen, het Bibop-onderzoek. Drie jaar geleden heeft de burgemeester van Alkmaar gezegd... dat hij geen vergunning wilde verlenen. Omdat uh, sommige panden uh, zou crimineel... is de verdenking van dat daar crimineel geld uh, in zit. Door de eigenaren. Wij huren het slechts. Nu is er ook goed nieuws. Van de 92 ramen... Mogen er 27 ramen open blijven? Dat heeft u vandaag gehoord. Hoe voelt dat? Het is dubbel en dat is dan het, het, het goede eraan. Alhoewel, dat is financieel natuurlijk een hele aderlating. Voor mij, voor ons persoonlijk, is dat natuurlijk. Ja, er, er blijft een beetje een, een, een wrang gevoel van die hele Bibop-procedure. Want dat vind ik toch een beetje een achterkamertjeswet. Hey, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Jij weet dat we vanavond om tien uur. Uh, dat ja. je je kamer moet verlaten. Ja, dat weet ik, maar uh, het spijt me echt. Ik weet echt niet uh, wat ik moet doen. Ik ben uh, helemaal geschokt en uh, waar ik moet heen. Waar, uh, waar kan ik mijn geld verdienen en uh, ja, hoe gaat het uh, verder gebeuren met mij? Dan uh, heb ik het geen idee. Ik, ik zal straks je telefoonnummer noteren. En als we dan een, een plekje hebben, hier of daar een belletje. U bent alles bij elkaar zo'n 20 jaar raamexpertant geweest. Hoe voelt dat om die ramen te moeten sluiten vanavond? Ja, dat is uh, heel dubbel natuurlijk. Het is heel triest voor die meiden die wel willen werken, zich hier veilig en, en, en op de gemak voelen. Die graag morgen ook weer een raam zouden willen huren bij ons. Maar dat niet kan vanwege de Raad van State en de beslissing van de burgemeester. Sanne, jij wilt alleen met me praten onder een valse naam. Wat betekent dat voor jou? Uh, ja, wij mogen blijven. Ja. Hoe opgelucht ben je? Erg opgelucht, want ik had, uh, wist echt niet waar ik naartoe zou moeten gaan. Dus uh, ja, ik ben heel erg opgelucht en ik ben blij dat ik hier mag blijven. Jij mag blijven, maar er is een groot aantal van jouw collega's dat weg moet. Heb je nu enig idee waar zij naartoe gaan? Ik denk dat ze naar een andere stad gaan. Proberen. En lukt dat niet. Kijk, er staan wel in één keer heel wat meiden op straat. En er moet ook maar landelijk plaats zijn voorstel uh, voor meiden. Ja, niet alle kamers uh, ja, zijn beschikbaar. Je zegt dus niet alle kamers zijn beschikbaar. Wat gaan die meiden doen als ze geen kamer vinden? Oh, daar gaan ze de illegale prostitutie in. Dan wordt het uh, hotels of... Uh... Hoe groot denk je dat het circuit is van illegale prostitutie hier in Nederland? Uh, veel meisjes uh, werken misschien wel thuis. Of inderdaad in hotels. Uh, er zijn meer meiden die dit werk doen uh, dan wat wij denken. Dat weet ik heel zeker. Uh. Hoe weet je dat zo zeker? Om, ja, uh, kijk, ik, ik ken ook meiden die dit doen en die dit uh, niet achter het raam doen. Maar inderdaad in hotels of uh, thuisontvangst en uh, dat weet ik. Met je Blaak, medeoprichter en woordvoerder van vakbond Vakwerk, de vakbond voor uh, prostituees. Heeft u uh, enig idee hoeveel prostituees er op dit moment al in de illegaliteit werken? Nee, dat zou ik niet weten, want wij kunnen daar dus ook niet meer bij. Maar we weten wel dat er heel veel vrouwen weg zijn. En die je niet meer ziet. Bijvoorbeeld in Deventer hebben ze dus de ramen gesloten. Er zijn nog vijf ramen open of zo. Omdat die man iets met een vergunning niet in orde was. In plaats dat ze er zo lang even een andere exploitant op zetten. Nee, al die vrouwen zijn verdwenen. En waar zijn ze naartoe? Ik weet het niet. Dus die zitten ook in illegaliteit. Er verandert op dit moment veel in de prostitutie. Binnenkort wellicht een registratieplicht. Wat zijn de gevolgen daarvan, denkt u, als die registratieplicht er komt? Nou, dat zullen hele vervelende gevolgen zijn. Want uh, de Nederlandse vrouwen die hier werken... die willen zich niet laten registreren. Want die zijn al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. En die hebben zoiets waarom nog eens een keer een stempel op mijn hoofd... daar heb ik geen zin in. Wij willen dat niet. En als het moet gaan gebeuren, gaan wij ondergrond... En dat betekent illegaal? Dan gaan ze de illegaliteit in en dan krijg je excessen. En de vrouwen die dus uh, uh, bijvoorbeeld gedwongen worden... die worden ook gedwongen om zich te laten registreren door de pooier. Dus het is niet eens effectief? Precies. Maar wat vindt u ervan dan dat de politiek zich toch inzet... om die registratieplicht er te laten komen? Dat komt omdat de politiek de ballen verstand heeft hoe het werkt... En uh, dus ik weet dat er mensen zijn die met de politiek zijn gaan praten, om ze toch te laten zien hoe het echt in elkaar zit. Er zijn ook prostituees met ze gaan praten. Maar op een of andere manier wil dat kwastje niet vallen. Denkt u dat het uh, iets oplost dat steeds strengere optreden van de overheid? De landelijke politiek die, die, die heeft op het ogenblik. Lijkt het wel de. de, de... Ziet de noodzaak om veel bordelen en coffeeshops te sluiten. Of dat een goede juiste weg is, ik vraag het me af. Je kan het beter toestaan uh, en het goed reguleren en het goed regelen. En dat, dat ook handhaven. Goed handhaven, dan ben je denk ik een stuk verder. Wat gaat u nu doen? Nou, ik, ik persoonlijk, wij gaan gewoon door, alleen dan in een afgeslankte vorm. Dus wij, wij blijven doen wat we altijd gedaan hebben, exploiteren van modellen. Eigenlijk alle prostituees die ik spreek voor deze serie vertellen me dat hun klanten steeds lastiger worden. Inmiddels heel benieuwd geworden naar die klant, besluit ik zelf een uur achter het raam te gaan zitten. Morgen in de serie Rood Licht. Wil je achter het raam zitten of wil je staan? Of, uh... Nou dan ga ik eigenlijk liever zitten. Hoe dat afloopt hoort u morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op... Goedemorgen Nederland. goedemorgennederland.nl Straks, hackers, vallen nu ook elkaar aan. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Spaan. Ik weet dat het dom klinkt, maar het woord gazanen ken ik pas vier dagen... nadat ik het las in een stukje van Leon de Winter in de Telegraaf. Gazanen zijn inwoners van Gaza. Volgens de winter is de gezondheidszorg bij de Gazanen beter dan in Egypte. Ik weet niet uit welke bronnen deze cijfers stammen, maar van een carnavalstemming in Gaza is nog weinig gebleken. P.F. Tomese was er laatst op bezoek, lees zijn boek Grillroom Jeruzalem, en hij was blij er weer uit te mogen, begreep ik. Dat soort dingen lees je dus weinig dat de gezondheidszorg zo goed is in Gaza, beter dan in Egypte zelfs. Het moet waar zijn, want dat Leon de Winter propagandapraatjes zou verkopen, bestaat niet. Je kunt als Gazaan alleen beter niet geopereerd worden. als Israël bij wijze van plagerijtje de stroom weer eens een uurtje uitschakelt. Dat de nurse er een zaklamp moet bijhouden als de chirurg je vaten probeert af te klemmen. om leegbloeden te voorkomen. Taal is interessant. Misschien zeggen mensen wel Gazaan om het woord Palestijn te vermijden. Premier Rutte noemde de noord Brijvik een gek. Zo hoefde hij de term extreemrechtse terrorist niet te gebruiken. Ik denk dat iemand die op grond van politieke gronden mensen vermoordt... een terrorist genoemd moet worden. Het grappige is dat wanneer een Gazaan op Israëli schiet... Rutte hem zonder enige twijfel een moslimterrorist noemt. Als de Amerikanen in de Golfoorlog 300 Irakisch doodschoten noemden ze dat... het neutraliseren van een doel. Alsof ze zich er toch een beetje voor schaamden. En dan het verschil tussen massacre, slachting, en tragedy, tragedie. Als een Palestijn Israëli's opblaast, is dat stevast een massacre. Bombarderen Israëli's met doorslaand succes Palestijnse burgers, is dat een tragedie. En wie aandacht vraagt voor dit soort interessante semantiek, is in de taal van Leon de Winter vermoedelijk een antisemiet. Henk Spaan, morgen de ochtend van Siska Dresselhuis. Het mooie weer voor de komende dagen in aantocht kan het weer. de Beach van Splendid. Het is zes minuten voor half elf, dames en heren. Grote hackers als Web Ninjas, Anonymous en The Jester... zijn online tegen elkaar ten strijde getrokken. Het wereldwijde web barst van de hackers... die allemaal zeggen goede bedoelingen te hebben... maar ze vertrouwen elkaar, zo blijkt nu dus, voor geen cent. Tom Sanders, goedemorgen. Goedemorgen. Van WebWorld, de hoofdredacteur. Waarom hebben die hackers ruzie? Ja, je moet het een beetje vergelijken... met de protestbeweging van vroeger. Uh, ze zijn... Allemaal wereldverbeteraars, maar ook wereldverbeteraars zijn het soms niet eens. En ja, dan vliegen ze elkaar in de haren, net zoals vroeger de ene krakersbeweging... maar als de andere krakersbeweging volledig elkaar proberen te slaan. Ja, maar dat was toch heel erg ideologie bepaald, of ideologisch bepaald moet je zeggen. Ja, maar dat moet je dus hier ook zo zien. De ene groep die, die wil de wereld op een bepaalde manier verbeteren... En, en door, door heel veel informatie vrij te geven. Kijk bijvoorbeeld naar Wikileaks. Anonymous die heeft een wat agressievere benadering. Zegt van, we, we stelen de informatie en we gooien het op straat. En dan kan iedereen zien hoe slecht het wel niet geregeld is... met de beveiliging van allerlei organisaties. Um, en op die manier willen zij in hun optiek de maatschappij verbeteren. Ja, en hoe vechten ze elkaar de tent uit eigenlijk? Hoe doen ze dat? Uh, door middel van informatie. Door informatie bij elkaar te stelen... Of, of informatie elders te stelen en op straat te gooien. Dus de gegevens van jou en mij, of gegevens van banken... of gegevens van overheden. Oh, dus we hebben er zelf ook nog last van? We kunnen er zelf last van hebben, ja. Gezellig. Anonymous heeft uh, vrij recent uh, de database van Pepper... een datingsite van RTL, uh, op straat gelegd. Maar waarom doen ze dat? Uh, aandacht trekken. Ja, doe dat lekker ergens anders. <laughs> ja, dat zou je willen. Ga naar een discotheek of weet ik veel. Hè? Als je, uh, gaat ja, een maar dan, dan, dan verbeter je de wereld natuurlijk weer niet. Nee, zo wel dan? Uh, in hun optiek wel. Hoe dan? Nou, door het zichtbaar te maken hoe slecht het beveiligd is... Hè, in het geval van Peppe was het een vrij triviale... vrij amateuristische fout die daar gemaakt was. En door dan die informatie op straat te gooien... gaat de media de aandacht aan besteden. En wordt het dus zichtbaar wat voor klunzen daar werk hebben gedaan. En de volgende ja. keer denkt RTL hopelijk beter na... Ja. als zij een, een dienst lanceren over hoe ze dat beveiligen. En hoe ze dus de informatie van jou en mij ja. goed afschermen. Als je nou echt de wereld wil verbeteren, bel je gewoon RTL op... en zeg je, luister eens, dit hebben wij geconstateerd... zorg dat de beveiliging beter is. Anders gooien we die, die gegevens op straat... Ja, dat uh, in een ideale wereld zou het zo werken. Nou, maar in Een normale wereld zou het zo werken. <laughs> in de normale je wereld. zou maar je zou maar geregistreerd staan bij zo'n dating site, zeg. Ja, het, het is super vervelend, natuurlijk. Maar goed, wat doet een bedrijf dan? Die is die dichtstilletjes het gehad en dan heeft die groep niet zijn PR-moment. En die groep die wil ook ja, aandacht. gaat het nee, ja, ho, ho, ho, ho, ho. Waar gaat het nou om om de wereld te verbeteren of om narcistisch aandacht voor jezelf? Nou, allebei natuurlijk. Ja, het laatste dus. <laughs> ja, allebei een beetje. Ja, moeten die mensen niet gewoon een baan zoeken lekker aan het werk? Het zijn hele slimme mensen. Zij kunnen dingen die, uh, die jij en ik niet kunnen. Um, waarschijnlijk ja. hebben ze die baan ook gewoon. Maar maken zij zich dusdanig druk over sommige dingen die in de wereld gebeuren. Ja. En ja, of dat dan allemaal even relevant is, dat kun je je afvragen. Ja. En, was gisteren is bijvoorbeeld een filmpje op YouTube verschenen... waarin Anonymous uh, zich beklaagt tegenover N T NOS, RTL en SBS. Want bepaalde nieuwsfeiten worden uit de media gehouden. En daarom bijvoorbeeld... Ik weet niet of je was geworden van chemtrails. Dat zijn sporen in de lucht en dat zou, uh, zou de chemicaliën zijn... die vliegtuigen over ons uitstorten om ons dom te houden. En daar besteedt de media geen aandacht aan. Um, nou ja, nee, heb je ook enig idee waarom misschien? <laughs> ja, ik wel. Ja, Namelijk? Nou, nou ja, het is een broodje aapverhaal. Ja. Misschien moeten goed, die mensen even naar de psychiater toe of zo. Hè? Nou, Kijk, als je de wereld verbetert, dan uh, vallen er soms wat Spaanders... Uh, ja, maar goed, kijk, je kunt de wereld verbeteren... maar je hebt natuurlijk ook een beetje paranoia-achtige... figuren rondlopen. Ab absoluut, absoluut. En, en dat is het gevaar, maar dat was ook het gevaar... met de kraaksbewegingen, dat is ook het gevaar... met de revoluties van begin vorige eeuw. Ik bedoel, wereldverbeteraars trekken ook gekken aan. Ja. Goed, en wat merken wij er nou van... behalve dat die datingsite-gegevens op, op straat liggen? Nou ja, je merkt dus dat... dat, dat je voorzichtig om moet gaan met je informatie... en dat je um, goed moet oppassen waar, met welke bedrijven je in zee gaat... en hoe zij hun beveiliging hebben geregeld. En op het moment dat jij merkt dat ING elke maand gehackt wordt door Anonymous... wat gelukkig niet zo is, ja, dan moet je je gaan afvragen... of je wel bij die bank zaken wil doen. En daar, wat nee, Dan kun je toch ook gewoon een persbericht de wereld insturen? Dan hoef je toch niet een heel systeemlam te leggen... of allemaal persoonsgegevens op straat te gooien? Ja, in, die, in, die, in een ideale wereld Maar zou... die streven zij na in die ideale wereld. Ja, maar als je een revolutie wil bereiken... dan moet het bloed vloeien. Dat, dat, zo werkt het nou helemaal, dat soort dingen. Ik bedoel, als je, als Waar je, staat je... dat dan weer? Ja, allerlei uh, linksradicale manifesten van ja. Uh, 1900. Ja, ja, ja. Zo n, zo n ja, ja volgens mij leven we in de 21ste eeuw in het computertijdterm. Nee, maar je, je ziet best wel parallellen... tussen de uh, extremistische bewegingen van vorige eeuw en de eeuw daarvoor... en ja. wat er nu gebeurt wat dat betreft. Goed. Ja, maar voor een deel moeten we deze groepen ook dankbaar zijn. want uh, En dat klinkt misschien wat raar, ja. maar zij laten zien dat die systemen kwetsbaar zijn. En die systemen werden al veel langer gehackt. Maar dat gebeurde door criminelen uit Oost-Europa, uit Zuid-Oost-Azië. En die verkochten onze gegevens gewoon op de zwarte markt. Goed. We moeten blij zijn met de internetoorlog tussen al die hackers. Ik dank je wel, Tom Sanders, hoofddirecteur van GFW. Bij de half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. En de vraag is nu, waar hangt Prem uit? Is de bus, vermoedelijk. Maar waar staat de bus? Ja. Goedemorgen, Sven Kokkeman. Ja, sorry dat ik uh, even afgeleid was, maar we staan voor de Technische Universiteit Delft. En in de bus is Reen Willems. Dat is een heel belangrijke man als het gaat om onderwijs in Nederland. Maar ik hoor net van mijn redacteur Anouk Tulner dat zij verwekt is in dit gebouw Sven. Dus daar was, dat was even uh, aandacht afledende. <lacht> ja, ja, zo hoor je nog wat. <lacht> zo, zo hoor je nog wat. Zo zie je wat die technische jongens toe in staat zijn. Maar luisteraars, alle grappen op een stok. Ik wil uh, zo meteen met u praten over voor het feit dat we in Nederland veel mensen nodig hebben met beta-studies. En ik heb een voorstel, nul collegegeld voor beta-studies... en al die andere onnodige studies die Sven Kokkelman en ik hebben gedaan... Daar die willen we verhogen met vijf keer het collegegeld... zodat we in Nederland ervoor zorgen dat met kapitalistische prikkels... mensen zich gaan we uh, wenden tot de studies die echt iets waard zijn voor ons land. Dat gaan we allemaal doen nadat we de warme, aangename stem hebben gehoord van Dorald Megens. Radio 1. De problemen met de zendmasten Lopik en Smilde hebben gevolgen voor het marktaandeel van een aantal publieke en commerciële radiostations, blijkt uit de luistercijfers van Intomart. Het marktaandeel van onder meer Radio 2, 3FM en Q-Music daalde in de maanden juni en juli met ongeveer een half procent. Half juli brak er in de zendmasten Lopik en Smilde brand uit en sindsdien is een aantal publieke en commerciële radiozenders slecht te beluisteren. Kopers van nieuwbouwhuizen moeten vaak veel te veel betalen voor het meerwerk dat aannemers doen, zegt de Vereniging Eigenhuis. Voor normale zaken, zoals een aansluiting voor een vaatwasser, betalen kopers de hoofdprijs. Andersom krijgen ze niets of heel weinig terug als ze werk in een nieuw huis laten vervallen, zegt Eigenhuis. Nederlandse reders moeten hun schepen zelf kunnen verdedigen tegen piraten. Dat zei Pieter van Vollenhoven als voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie vanmorgen bij de KRO op Radio 1. De Nederlandse regering moet gewapende private beveiligers aan boord van Nederlandse schepen gewoon toestaan, vindt van Vollenhoven. En het KLPD heeft tot nu toe bijna 400 tips over schietincidenten op snelwegen binnengekregen. Ongeveer 30 tips hebben volgens het KLPD bruikbare informatie opgeleverd. Afgelopen weken zijn op de snelwegen in de Randstad 44 auto's met waarschijnlijke luchtbugs beschoten. Het gebeurde vooral bij Rotterdam. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. 1 file op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort. Daar staat 2 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Prem is Prem Premradakishun. Om als land internationaal concurrerend te blijven hebben wij slimme mensen nodig. Mensen die dingen uitvinden, mensen die dingen maken... mensen die fysieke goederen produceren of patenten. Dat zijn technische mensen. We hebben in Nederland technische opleidingen die internationaal geroemd zijn. Van over de hele wereld komen er studenten er naartoe. Helaas komen er te weinig Nederlanders... Jaren wordt er al gesproken door de overheid over het stimuleren van de technische studie. Maar behalve wat promotie gebeurt er niets. Gelukkig hebben we nu het kabinet Bruin 1 dat kapitalistische prikkels een goed middel vindt. Daarom stel ik het volgende voor. Bij beta-studies wordt het collegegeld voor Nederlanders 0 euro... En alle andere studies, zoals rechten, economie, andragogie, vrijtijdsmanagement, theologie, kortom de nutteloze studies, gaan we het collegegeld verviervoudigen. Simpele maatregel, heel effectief. Wat denkt u? Bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapens-ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan pal voor de deur van de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft in de, aan de Julianalaan. En uh, dokter Reen Willems, u bent gepromoveerd Ingenieur, toch? nee hoor. Ingenieur Reen Willems. Nee, hoor. We stonden en. hier buiten en uh, uh, luisteraars, ik moet het beschrijven: je hebt zo'n oud klassiek schoolgebouw waarop nog staat hogeschool. En daartegenover een gebouw dat in de steiger staat. En toen zag ik ineens een stralende kleine jongen wakker worden, want meneer Willems. Dit was het gebouw waar ik mijn propenduizen jaren heb doorgebracht in Delft. De eerste twee jaren Delft. Dat was het proper, vroegere gebouw scheikunde. Ja. Daar hebben we een college gelopen. Daar hebben we, ik kan me herinneren dat daar de, de hoogleraar. Uh, met tweeën binnenkomen. De een was mank aan de ene po pootbeen. en de andere was mank aan de andere been. En die zeiden tegen ons, mensen, chemie is overal waar het niet te zien is. <laughs> daar, begon, daar begon mijn twee jaar uh, liefde dat voor de scheikunde. Welk praten waren we in 1962, over. een tijd geleden. Waren er toen al voldoende studenten voor beta-studies? Toen was het meer dan voldoende. Ik denk dat het aantal studenten eer, eerstejaars scheikunde toen was ongeveer 280. Ja. Dat ligt nu op ongeveer 50. Dus het is vanaf die periode is het continu gedaald tot een jaar of vijf geleden. Waarin ik denk dat het redelijk stabiel nu is, want er is echt veel... Wel, wel activiteit geweest van de overheid... Platform Beta Techniek heeft veel gedaan. Het is hier en daar zelfs licht stijgend. Ja. Uh, alhoewel de hele harde beta-studies nog niet. Delft stijgt wel, en de andere ttus, Maar uh, de echte harde, moeilijke studies... daar moeten we nog wat aan trekken. Goedemorgen, Beatrice Boots, directeur van het platform Beta Techniek. Goedemorgen. Mevrouw Boots, um, hoe kunnen we... De, uh, kijk, ik begrijp nu dat de, zeg maar de neergang... Uh, een jaar of vier nu al uh, gestabiliseerd is... Klopt, het stijgt zelfs. Ja, uh, maar de stijging is niet op de hardcore beta-studies, maar een beetje op het snijvlak tussen, uh, zeg maar, die nutteloze studies als Van Prim, rechten en zo, en, en, en de keiharde hardcore beta. Nou, dat, rechten noemen wij geen snijvlak-studie hoor, dat noemen wij gewoon een alfa of We We tellen gewoon helemaal niet mee. Maar dan, dan, praat, dan praat je over, over algemene natuurwetenschappen ja. of... Um, Levenswetenschappen, Dus er zijn veel, wat noemen wij, wat zachtere beta-studies ontwikkeld in de loop der tijd en daar is ook heel veel animo voor gekomen. Ja, en kunt u me nou uitleggen, want kijk, ik, ik, u, bent, u doet met dat platform beta-techniek al jaren heel veel goed werk, maar mm -hmm. ik, vind het, ik vind het nog te weinig. Dus ik denk, college geldt voor beta-studies naar nul en al die andere studies voor Wat vindt u van mijn idee? Nou, het, het zou wellicht een hele snelle, korte klap kunnen zijn. Maar we hebben ook de afgelopen jaren onderzocht waarom leerlingen er niet voor kiezen. En dat heeft er ook mee te maken dat zij ja, zich niet aangetrokken voelen door, door hè, tot vrij eenzijdige studies of vrij smalle studies, zoals leerlingen dat zien. En toch graag ook voor die brede studies gaan, omdat zij hun opties open willen houden. Daarnaast zijn mensen die voor Bertha kiezen vaak door andere uh, dingen, worden zij gemotiveerd. Niet alleen door dat het bijvoorbeeld weinig geld kost, maar juist omdat het interessant is. Dus er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. En het zou nog best wel eens kunnen zijn dat alleen het collegegeld op nul zetten niet genoeg gaat helpen. En daarom hebben wij ook juist de afgelopen jaar gekeken hoe maak je die studies aantrekkelijker. Hoe betrek je bedrijfsleven erbij. Zodat jongeren ook vooral zien wat kan ik ermee. Want dat was echt een groot gebrek bij leerlingen op Soilhaven, VWO. Maar ook leerlingen die naar het hogere onderwijs gaan in Nederland. Dat zij daar een slecht beeld van hadden. Dus ja, alleen maar de, de teller op nul zetten, ik vrees dat het dan misschien ook nog helemaal niet gaat lukken. Oké, okay, er komt door Jeroen binnengesleept een student de bus binnen de dag. Wie ben je? Uh, hoi, ik ben Jean-Luc Egge. En wat studeer je? De technische bestuurskunde. Hoeveelste jaar? Achtste jaar. Ja, technische bestuurskunde. Is dat zo een sneefvlak, uh, mevrouw Boots? Ja, dat is een zachte... Ja, dit, dit, dit is volgens mij een studie die al wel heel lang bestaat... maar het wordt wel als een van de softere studies van Delft gezien. Ja, dat klopt, ja. ja nu is, waarom heeft u er jaar. ook een acht jaar over gedaan? Ja, waarom nee. acht jaar? Uh, nou, Ik ben ook met wat andere dingen bezig geweest. Ik heb een jaar gewerkt en gereisd, bestuur gedaan... Dus de ontwikkeling zelf? Nou, ik heb nu een plannetje, omdat ik wil dat meer mensen technische studies doen. En dat is dat het collegegeld voor beta-studies op nul gaat. En voor nutteloze studies als theologie en andragogie... vijf keer zo hoog of vier keer zo hoog. Wat vind je ervan? Nou, waarom zijn die andere studies nutteloos? Nou, omdat je niets oplevert voor de BV in Nederland. Je kakelt wat uit je nek of je zit wat dingen... Dat, dat geen geld oplevert. Maar die technische studies die leveren patenten op, die leveren fysieke goederen op. Ga je Shell, KPN, al dat soort bedrijven sterker maken... Uh, ja, dat is zeker te weten waar. Maar om, om dan al die andere studies in één keer uh, duurder te gaan maken... Ik weet niet of dat een helemaal een goed idee is. Maar het aantrekken van beta-studenten, dat, dat is sowieso een goed idee. Ja, en um, waar, waarom, zeg maar, van de mensen met wie je op het VWO zat... zijn ze allemaal de beta-richting ingegaan? Nou, ik zat in een beta-klas, dus ja. de meeste wel natuurlijk. Maar ik ken ook heel veel mensen die uh, de cultuur in zijn gegaan... Of, uh, Bestuur of bedrijfskunde zijn gaan ja. doen. Dus. Uh, nu is mijn vraag: kijk, uh, je bent nu achtste jaar student, ik ben een heel oude man, maar toen ik jong was, toen waren beta-studenten nerds en alleen als je nerd was, ging je beta-studie doen. Was het in jouw tijd ook zo? Uh, nee, maar je hebt wel andere interesses dan andere mensen. Ja. Dus. Zoals? Uh, nee, ik ben wel meer in het makenproces uh, ja. nieuwsgierig naar. Nou, dus, en makers zijn belangrijker dan mensen die uit hun nek kleppen, toch? Nou, dat wil ik niet meteen zeggen, maar af en toe heeft dat ook wel een belangrijke bijdrage. Ja. Oké, okay, dankjewel. Luisteraars, het is zo erg. Die studenten van u zijn zo genuanceerd. Er is geen oorlog mee te winnen. Mevrouw Boots, uh, tot slot. Uh, wat, dus, uh, u zou het leuk vinden, zullen we dat voorstellen als tijdelijke klap? Want ik snap niet dat er een numerus fixus is voor bouwkunde en industrieel onderwerpen... hier aan de TU Delft. Terwijl je juist zou moeten zeggen, hé, hey, uh, geen numerus fixus voor beta-studies. Nou, ik denk dat je vooral moet kijken van wat uh, de studies in Nederland... hoe dragen die bij aan, de, aan onze arbeidsmarkt. En dan denk ik dat er echt nog heel veel is te verbeteren. Er zijn in de loop der jaren, en Sint-Mira en Willems ook op de universiteit... al heel veel studies bijgekomen. En daar is, ligt dus ook heel veel concurrentie. En op veel van die studies eh, is het lastig om... Uh, Goed je brood te verdienen. Kijk naar alle kunsten, uh, psychologie, ja. et cetera. Daar loopt het storm. Dus wellicht iets meer balans in het aanbod van studies. En wat meer dus afstemming op de arbeidsmarkt is zeker een weg uh, waar echt nog wel veel verbeterd kan worden. Mevrouw Boots, hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. En veel succes met uw werk. Ja? Ja, dat is de Einstein-song van Lee Prentice. Luisteraars, u mag meepraten. 0800-1121. Mailen naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Radio 1. Goedemorgen, meneer Wim Dick. Meneer Dick, mag ik mag zeggen dat ik zeer vereerd ben dat u participeert in dit programma. Ik heb altijd grote bewondering gehad voor u, omdat u als ingenieur niet alleen het staatsbedrijf KPN succesvol naar de beurs hebt geleid. En uh, heb omgeturnd van een staatsbedrijf naar een modern bedrijf. Maar omdat u ook daarna iets hebt gedaan waar ik mateloos bewondering voor heb. Als oud-topman bent u vervolgens hoogleraar geworden om jonge mensen op te leiden. En dat, dat heb ik altijd ontzettend gerespecteerd en bewondering voor gehad. Dus ik stel het ontzettend op prijs dat u wilt deelnemen aan dit programma. Ja, op, zo vroeg op de dag heb ik nog nooit rode oortjes gehad. <laughs> Meneer Dick, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer mensen naar die beta-studies gaan? ja. Ja, het, het, ik, laat ik zeggen dat ik het heel fijn vind dat u het onderwerp bij de kop pakt. Want het is ontzettend belangrijk. En uh, collega Wilms heeft daar natuurlijk al het nodige van gezegd. Het, het, is, het is gewoon een, een taai ongerief over een aantal jaren. Maar we zijn, we zijn voor een deel, even een heel, heel snel een stapje terug, we zijn voor een deel slachtoffer van iets wat, waar je heel goed voor kon zijn. Namelijk de spreiding van macht, kennis en inkomen uit, uit uh, de, de tijd van de nuil. Ja. We hebben erg veel energie gestoken in het Nederlandse onderwijssysteem... om ervoor te zorgen dat werkelijk bijna iedereen kon gaan studeren. Daar is veel voor te zeggen, ja. dat, maar we, hebben, we zijn doorgeschoten. Ja. En we, hebben, we zijn wel heel dapper geweest in het creëren van die mogelijkheden... maar we zijn te, te, te laf of te flauw om in te grijpen. Nou blijkt dat dat een enorme kostenpost is... waarbij we allerlei studies in leven houden... waar mensen massaal op afkomen af waarmee ze daarna niks kunnen doen... en waar de samenleving nog niet op zit te wachten... Ja. En, maar daar geven we wel geld aan uit. En we, en we moeten een numerus fixes doen. Bij uh, de, da, Daar zou je nou inderdaad een grens aan moeten stellen. Lijkt die numerus fixus in bouwkunde die u net noemt, die heeft niet zoveel mee te maken. Het is heel verstandig dat je binnen een technische universiteit ook in de gaten houdt... of een bepaalde hoeveelheid bouwkundig op een bepaald moment... Uh, voldoende in die samenleving een plaats kan vinden. En als dat niet zo is, moet je... En dat voorbeeld zou de rest van de samenleving moeten volgen. Dan moet je er dus niet mensen voor blijven opleiden, maar voor wat anders. Maar professor en... Dick, toen u bij de KPN zat... wat ik <kwijnt> kreeg van Rey Birutu hier een en dat is onze vaste uh, tweeter, die zegt... zou inkomenbeloning ermee te maken kunnen hebben... dat je toch uh, uh, voor een non-tech studie wordt gekozen. Uh, kijk, u, u was bij de KPN. Wat me altijd opgevallen is, die marketinggladde jongens... die verdienen vaak meer dan die keiharde technici. Dat is, dat is maar zeer ten dele waar. Uh, ik, ik, ik kijk nu... dat zie je niet bij een grote organisatie als Shell of KPN... of, of, of, of Unilever of de <coughs> Waar, waar je wat je natuurlijk ziet en dat trekt aan. En ja, ik kan jongelui moeder kwaak nemen dat ze daar met schitterende ogen zitten te kijken. Dat zijn snelle jongens die op een gegeven moment een, een leuk idee doen. In de, in, in de, in de goede kant van de golf van een internetbubbel. Ja. Uh, een bedrijfje opzetten en het daarna voor heel veel geld verkopen en op voor hun veertigste uh, eigenlijk zouden kunnen ophouden met leven. Maar hoeveel mensen zijn dat? Of met, uh, met werken bedoel ik. Hoeveel mensen zijn dat? En iedereen vergeet, ja, misschien wel voor een deel leven ook wel. Maar iedereen vergeet dat dat er één op de duizenden is die dat lukt. Ja. Ja. Ja. En dat die andere 99.999 <coughs> gewoon moeten werken uh, met een normaal inkomen. Ik, ik, heb, ik heb niks internetbubbels, niks bijzondere dingen. Ik heb ook geen bedrijven gestart en weer verkocht. Ik heb gewoon mijn hele leven in loondienst. Lekker en hard gewerkt. Meneer Rein Willems, sorry dat ik onderbreek, meneer Dick. Uh, meneer Rein Willems, bij de Shell, zie we. Je had al die gladde marketingjongens als directeur en die pakte de opties. Miljoenen. Nou, dat valt wel mee, want Shell heeft, is eigenlijk bijna altijd gelet geweest door ingenieurs. Nee. Uh, behalve in de mid-jaren negentig mid -jaren ja. tot uh, begin van deze eeuw toen we een tijdje lang economen, ik zeg niet dat het door hen misgegaan is... maar er is wel een cultuur ontstaan in het bedrijf... Wat, waar inderdaad de marketinggedachten en de key performance indicators... leidend waren boven wat, de technologie. Boven boven technologie. En, en gelukkig is toen in 2004 Jeroen uh, aan het begin gekomen. Die heeft met, met drie ingenieurs hebben ze de zaak weer opgebouwd. Ja. Uh, Directieleden. En, en ja, het is, het is nu weer een echt technisch bedrijf. Meneer Willems, u bent ook de voorzitter van de Avond van Wetenschap en Maatschappij. Dat is een manier omdat jullie de wetenschap onder aandacht willen brengen. Uh, wat ik, u bent ook prominent CDA. Er. Wat ik dus niet snap is. als ik met individuele CDA's of VVD'ers praat zijn ze allemaal overtuigd van de noodzaak dat er meer beta-studies moeten komen. Jullie regeren dit land al eeuwen. Waarom lukt het nog niet? Nou, even stap terug. Ik denk dat ik aan kan sluiten bij wat Wim Dick zei. Het is misgegaan in Nederland. Niet zozeer aan de universiteiten, maar op de middelbare scholen. We hebben op een gegeven moment in de midjaren 90 toegestaan... dat op het VWO-onderwijs weer leraren kregen... die geen uh, universitaire opleiding hadden. Ja. En hoe kun je in vredesnaam iemand voorbereiden voor universitair onderwijs... als je het zelf niet genoten hebt? Yes. Ik herinner mij zelf van mijn eigen middelbare schooltijd... dat de leraren, de, je had toen ook MOA en MOB-leraren... dat waren niet de mensen die met, uh, met heel veel enthousiasme en liefde... het vak bij kunnen brengen. Ik ben scheikunde gaan studeren omdat er een, een lerares was... die ja. met ongelooflijk veel enthousiasme... Nee, niet omdat verliefd op de wet. Nee, dat nee, zou nee, je wel maar denken... Maar, leraar, nee, nee, maar gewoon maar een, goeie, een goeie Goede leraar inspireren. Goeie leraar. Best, hè? Ja. En, en ja, sinds we dat afgeschaft hebben, en we mensen met leraaropleiding het VWO-onderwijs laten doen. Dus die geven, weten hoe je les moet geven, maar die hebben niet een vak achter zich. Nee. Is, is er iets misgegaan? Oké, okay. ja meneer Dick. Want, want, want dit is meer dan waar en er komt nog een vervelend ding bij. Er zijn natuurlijk via de pabo's veel lieden ingestroomd in het onderwijs. Vaak half bevoegd. Maar dat, is, dat was een, een, een, een getalsprobleem. Ja. Maar die een verkeerde attitude hadden ten opzichte van het bedrijfsleven. Die in de klas ja. Ja. het ja. bedrijfsleven zagen als instanties waar iets heel smerigs werd gedaan, namelijk ja. winst maken. Ja. Ja. Ja. En dat zijn mensen die zich niet realiseren dat als het bedrijfsleven, als de economie geen winst ja. oplevert, dat voor hen er geen salarissen zijn. Meneer Dick, oh, die... ik kan zeggen als overtuigd socialist die echt ieder jaar, uh, iedere vier jaar op de SP stemt voor de Tweede Kamer. Ik vind, niemand vindt het bedrijfsleven zo belangrijk als ik. Want als u, als u geen grote winsten maakt bij het bedrijfsleven, kunnen we die winsten niet binnenhalen om mijn riant salaris te betalen bij de publieke omroep. Goedemorgen, <lacht> goedemorgen Charlotte Wolff. Sorry dat u even ja. moest wachten. Uh, nou, dat geeft niet. Goedemorgen, Prem. Uh, vooropgesteld, gesteld, ik vind jouw plan erg creatief, maar ik denk dat het veel commotie zal geven wat betreft uh, de andere studies. Dus het lijkt me toch niet zo'n geweldig goed en uh, lukkend plan. Maar er ligt nu een enorme grote en goede taak voor het voortgezet onderwijs om de leerlingen te enthousiasmeren voor de technische beroepen en inderdaad universitaire geschoolde uh, leraren, dat lijkt me toch wel uh, wat suspense geven aan het geheel. Gewoon leerlingen enthousiast maken voor de studie, de mogelijkheden uh, bekendmaken. Ik denk dat dat een van de beste methoden zal zijn. De, maar dat is lange termijn en ik wou ja. korte termijn een klap maken. Maar u heeft op een. Punt. Dank u wel, mevrouw Wolf. Ik kreeg, van, ik kreeg van Peter een mail. En Peter zegt: en dat vind ik wel op zich een goed idee. Als je nou per tentamen laat betalen. Je stimuleert dat er sneller wordt gewerkt. Moeilijke vakken zoals aan de TU Delft krijgen een hogere beloning voor het gehaald tentamen dan makkelijke vakken aan bijvoorbeeld in Holland. <laughs> of psychologie van Anouk. Uh, uh, professor Willems, kijk, er komen, uh, meneer Willems, sorry, ingenieur Willems, er komen van al die ideeën. Maar um, waarom? Het gaat out of the box denken, dat probeer ik te stimuleren. Waarom doen jullie dat zo weinig? Uh, ik, ik, ik denk overigens dat platform Techniek wel op een goede weg geweest is. Die heeft een, een, een, een keerpunt gecreëerd. Je ziet dat minister van Bijsterveld heeft ook geprobeerd, geprobeerd in de vorige kabinetsperiode om uh, mensen die afgestudeerd zijn uh, hun beurs niet terug te laten betalen als ze een tijdje, drijf, als een tijdje op scholen gaan werken. Ja. Dus echt stimuleren dat mensen die, die afgestudeerd zijn weer op scholen les gaan geven. Nou dat soort stimulansmaatregelen nodig. Ik denk dat de maatregelen van, met beurzen uitstekend is. Ik denk ook dat er een uitdaging ligt bij bedrijfsleven uh, als bedrijfsleven zegt van ik heb ingenieurs nodig. Nou dan gaan we daar beurzen van. In Duitsland doet BASF doet dat. Ja. Duitsland geeft, BASF, geeft uh, beurzen voor chemiestudenten. Nou dat zou ook een, een weg kunnen zijn. We zijn, het, we zijn in de branche uh, VNCI daarover in gesprek met, uh, met de KNCW. We zeggen van nou laten. we. Of er tien mensen zijn die per jaar met uh, vrijstelling van studiegeld krijgen. Of als, als je He? ze in dienst neemt bij Shell, zeggen van ik betaal je studieschuld af. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Of, of dingen. Ja, ik ja. krijg hier, uh, meneer Dick, dit is voor u leuk. Rutte heeft zeven jaar gedaan over een flutstudie kunstgeschiedenis. Balken en de ook. En dan word je minister-president. Uh, zouden we niet eens uh, moeten gaan doen dat in die politieke partijen... alleen maar de beta-jongens minister-president mogen worden? <laughs> ja, uh. Ik denk dat je politiek en hoe dat loopt zorgvuldig moet scheiden van van hoe de rest van de samenleving wordt ingericht. Je doet dat niet van boven. Uh, dat heeft te maken met. Dat is een van de aangedingen van democratie. Dat is niet voorspelbaar nee. en op die manier ook niet regelbaar. Ik denk dat we in Balken een goede premier hadden. Dus, dat, jammer dat hij geen ingenieur was, maar het was een goede premier. En, hij had en, het kunnen en, zijn. En, er zijn ingenieurs niet zoveel, maar er zijn er een aantal... Uh, ik ben er zo natuurlijk een van die een tijdje in gezeten heeft. En uh, Het kan heel goed, maar je, maar je moet er de tijd in willen steken. En, en je moet andere mensen... En dat vind ik ook zo goed dingen. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven, ook voor alle ingenieurs. Prima als je veel weet, prima als je dingen goed kunt... Maar je zult ook de vaardigheid moeten hebben om andere mensen te kunnen overtuigen dat het waar is wat jij wilt. Oké, okay, meneer Dick en meneer Willems, u bent beide mensen die heel erg ook internationaal de ontwikkeling volgen. Wat me opvalt, ik zie net ook twee mensen, twee Chinezen hier langslopen. Onze universiteiten worden echt overspoeld door mensen die uit Azië komen. Veel geld betalen om hier die studies te doen. Zien wij in Nederland het belang niet wat ze wel zien in Azië en India van die technische studies... Nou, dat is, een, dat is deels waar. Ja. In, in, de, in de Azië is, is het aantal mensen die uh, better vakken gaan studeren... of in Brazilië, veel hoger dan hier. Ja. Met name ook meisjes. We hebben in ja. Nederland nog een, een merkwaardig probleem... dat meisjes kennelijk op school verteld worden... dat is te moeilijk voor je examen of iets anders gaan doen. Ja. Dat gebeurt helaas nog veel te veel. Dus dat is waar, uh, maar je moet ook realiseren dat die uh, mensen uit China, dit zijn vooral masterstudenten ja. uh, die hier studeren, en we moeten ons ook realiseren dat gelukkig ook veel meer Nederlandse studenten in het buitenland hun masters gaan doen, wat denk ik ook goed is. Dus daar, daar zit een, uh, zeg maar een correctie, een nuance in, ja. uh, als ik het zo mag zeggen. Dus ik vind het prima dat die buitenlanders hier komen studeren. Ik zou het wat zorgelijker vinden, zoals nu in Engeland gebeurt... omdat de studiekosten in Engeland omhoog gaan... dat de bachelors allemaal hier naartoe komen om hier te gaan studeren... omdat het hier goedkoper is. Ik denk dat het inderdaad hier veel te goedkoper is om te studeren. Nou, ik, denk, en... ik, ik zou er zo voor zijn dat we uh, mensen meer laten betalen voor de studie. En, als een tech en daar kun je die variatie in aanbrengen als je technische studies hebt... dat je die kosten lager maakt. Hè? Meneer Dirk? En, en wij zullen natuurlijk ook in onze samenleving... De, u, u hebt niet heel radicaals voorgesteld... Wat ik buitengewoon charmant vind en misschien niet uitvoerbaar... maar de, wat we wel radicaal moeten doen is duidelijk maken... dat als je niet, niet hard werkt... dat dan je kansen om een diploma binnen een redelijke tijd te halen... en binnen, redelijk, binnen een redelijk bedrag buitengewoon klein zijn. En Chinees is het ontzettend duidelijk. Ik heb veel Chinese studenten in de collegezaal uh, meegemaakt. En je kunt rustig zeggen, als je twaalf Chinezen in de zaal hebt zitten... dan zijn dat tien meisjes en twee jongens. Dat ja. is ook, sluit aan bij wat u zegt. Maar die werken zich een rotje. En die komen allemaal in vooropgestelde tijden klaar. Die halen hun tentaamse goede cijfers. Die ene Chinese die dat niet lukt, die gooit er dan ook echt letterlijk met de pet naar. En die, en die krijgt het heel moeilijk als die weer thuis komt. Nou, dat hele rigide, door de staat gecontroleerde, daar zou ik heel veel erg van gruwen. Maar de uh, lamawaai cultuur die bij ons natuurlijk geldt. En, en als, als ik een jonge vrouw hoor zeggen, ik, ik ben 18 jaar student kunstgeschiedenis, dan zeg ik... Eén, pak slaag. Twee, dus met je vader. En, en drie, meteen eraf. Je kost geld en je, je doet geen donder. Ik bedoel, dat kan natuurlijk niet. Nou, ik, meneer, ik, ik, Ja, we moeten oppassen wat we zeggen, meneer Dick. Straks krijgen we weer een klacht... omdat we hier te, te, niet goed bezig zijn. En eh, we worden we opgepakt. Meneer De Jonk, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het ik maar. Zou, hoi. Ik zou de studietoelagen in verhouding... tot de cijfers willen doen. Je begint bij een zeven. Acht wat meer. Negen nog meer en cum Laude is alles. Ja, even nou, kijken. Dat gaan, gaan ze hun best doen, hoor. Ja, ja. Dat is ook best een aardige nuance, ja. Nee, dat het, ja. Je, je kunt, je kunt uh, daar ook wat aan doen... Uh, Algemeen denk ik de stelling, daar zijn we het allemaal wel over eens... dat er moet wat meer, wat meer voor betaald worden. En je, moet, je kunt als overheid dan wel wat sturen... richting diverse studies... door de ene stu studie wat duurder te maken dan de andere. Ik kreeg een ja. heel leuke mail binnen. heb aan de TU Delft werkbouw, werktuigbouwkunde gestudeerd... en heb daarna mee hele leven plezier van gehad. Werd kort naar mijn afstuderen wethouder in Schiedam. Ja, diezelfde stad. En kon dankzij mijn opleiding doorzien... dat we zonder gifte spuiten wegen en plantsoenen konden onderhouden. Dat we zonder extra kosten betere woningen konden bouwen met een lager energiegebruik... dat een ander verkeersbeleid... bij de aanleg van een tram in de stad... leefbaarder zou maken, et cetera. Heb de inzichten en ervaringen... die ik daar heb opgedaan... over de hele wereld kunnen uitdragen... en doe dat nog steeds. Techniek studeren kan dus helpen... aan de wereld verbeteren. Zeer aanbevolen Chris Seideveld. Ja, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Amen. Ja, ja, ja, ja. Helemaal ja. mee eens. <laughs> Meneer Dik, ik krijg hier een tweet... dat ik niet zoveel met u moet slijmen. Maar weet u wat ik ook jammer vind in <lacht> Nederland? Dat we, dat we niet elkaar eren voor mensen die wat gepresteerd hebben. Ik, ja, dat is, dat is natuurlijk een volkstrek. Hè? We hebben een beetje autoriteit, schuw, schuwheid. Uh, en als je boven het maaienveld uitzet moet je neergeschoten worden. Uh, uh, maar ja. Ja, en wat ik uh, dus wil zeggen. Wat de inspirerende ik inspirerende. niet dat we in deze uitzending de Nederlandse Volksraad moeten gaan zien. Nee, maar, te maar, maar waar het wel om gaat, meneer Dik. is dat we onze helden. zeg maar mensen die patenten hebben uitgevonden. mensen in technische dingen. dat we die mensen niet als helden afficheren. Wie zijn onze helden? Oh, oh, Gerso, Gordon. en, en andere soort nonsensfiguren. En de, de, de mensen die daadwerkelijk iets presteren. die maken we niet in Nederland tot helden. Nou, oh, dat is niet helemaal waar. Er zijn, in Delft hebben we zelfs op een gegeven moment een boek uitgegeven... dat heet Delftse helden, en daar staan ze ook allemaal in. Uh, en, en ik denk dat Nederland een, voor zo'n klein land... een zeer groot aandeel in, in de Nobelprijswinnaars heeft... Ja, nee. uh, Helaas niet meer in de, de laatste jaren. Maar Wim, nee, dat, maar Wim, het is wel zo dat. Dit is bij, bij de Delftenaarden en de Eindhovenaren redelijk bekend onder de Bergers. Maar daarbuiten leeft dat niet erg. Hè. Nee, dat en, en, en dat is eigenlijk waar, waar, waar ik denk. Ja, onze samenleving is helemaal van Bergers afgekeerd. En dat moeten we weer terug. Want we moeten ons realiseren dat, dat er. Uh, de, op, de wereldproblemen eh, waar we voor staan. Armoede, honger, etcetera. daar heb je allemaal ja, uh, technische, op, technische oplossingen nodig. Chemie ja. is overal waar het niet te zien is. Ja. Waar honger, milieu, etcetera, heb je chemische oplossingen nodig. Ja. U ja, bent als ik weer eens iemand tegenkom die tegen mij zegt, technici, dat zijn die jongens die al die rottige dingen als bommen en zo hebben, hebben ontdekt. Zeg, ja, en alle andere dingen die jij gebruikt, elk, el, elk ding wat je pakt, alles, alles wat bij jou in huis werkt, komt van diezelfde technici af. En je zou niet, niet zonder kunnen leven. Maar, en dat, maar, daar, daar draait het natuurlijk ja, om. Meneer Willems, u bent de voorzitter van de Avond van Wetenschap en Maatschappij. Wanneer is die dit jaar? 1 november. En dan wordt het gecelebreerd. Vieren de wetenschappers. Die worden geëerd met een etentje door vele anderen. Ja, er, zijn, er is een avond met 250 mensen in de ridderzaal. Daar vieren we de wetenschap. Daar komen uh, 24 jonge wetenschappers met heel veel enthousiasme over hun werk vertellen. En de ontvangers zijn mensen uit het bedrijfsleven, kunst, politiek. Uh, die, uh, ja, die het verhaal aanhoren. En we geven daar ook de, avond, de prijs voor de avond van wetenschap uit. Dus het is... Uh, ja, een, een, een, een feestelijke avond gaat nu zijn elfde, elfde versie tegemoet. We veranderen steeds wat, we hebben een keynote spreker. Dit keer een man meer vanuit de Alva-kant, Frits van Oostrom... Vorig jaar hadden we een, een, een historicus, ja. uh, maar voorzitter geweest van de KNW... En, ja. en een enthousiast medewerker geweest ook aan de, aan de avond. Dus, uh, ja. Volgens Pieter Fonke uh, meneer Dick, is er veel oud-denken... Veel, veel, veel, van binair functionerende oudgedienden. Uh, uh, maar namens primera requision en iedereen van Primtime... hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen, meneer Rijn Willems. Het is echt een eer dat u in mijn bus bent... En, en ik hoop dat u veel in hebt geïnspireerd. Luisteraars, ik dank alle bellers, luisteraars, tweeters, deelnemers... Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep, redactie Anouk Tulner die ook regie deed, er aards. productie Hans Twin, Momo Saru en Jeroen Schapok, techniek, logistiek en transport Paul En interredactie Barbara van der Klis. Zometeen door Alth Megens, daarna Felix Meuters met de gids.f. En morgen zit hier Ebru Oemar, luisteraars voor alle fans van haar. Mijn oudste dochter trouwt morgen. Zij heeft een beta-studie gedaan. En medicijn is toch nog een beta-studie? Ja, ja. En haar man ook. Dus ik ga lekker vieren dat mijn oudste dochter trouwt. En dan zie ik u maandag weer. Namaste. Dag. Will we rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. k set off off Not ours to see. Kay said, I said, I what will we'll be, be will be. Now I have children of my own. They ask their mother, What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly.